Susanne de Vries met het NOS Journaal. De lijsttrekkers van VVD, D66, PVV, SP, Partij voor de Dieren en BBB... zijn het er allemaal over eens dat de woningnood aangepakt moet worden. Dat bleek afgelopen avond bij het tweede RTL-verkiezingsdebat... Over de beste aanpak lopen de meningen sterk uiteen. D66 wil vooral slimmer bouwen. De PVV zei dat er minder migranten toegelaten moeten worden. En zowel de SP als de Partij voor de Dieren... wil dat de overheid de woningbouw niet meer aan de vrije markt overlaat. Voor het programma hadden de lijsttrekkers van Nieuw Sociaal Contract... en GroenLinks PvdA afgezegd. De aanwezige lijsttrekkers kregen vragen van het publiek... over wonen, zorg en de portemonnee. Het Israëlische leger zegt dat het zo'n 300 liter brandstof heeft gegeven aan het Al-Shiva ziekenhuis in Gaza stad. De directeur van het ziekenhuis zou het Rode Kruis hebben gevraagd om de brandstof over te dragen. Onduidelijk is of de brandstof daadwerkelijk is aangekomen in het ziekenhuis. De brandstof is belangrijk voor de zeker 650 patiënten in het ziekenhuis. Eerder zei de directeur dat hun leven in gevaar is nu er geen stroom meer is. Het blijft onrustig aan de grens tussen Israël en Libanon. Bij aanvallen van Hezbollah raakten afgelopen dag zeven Israëlische militairen en tien burgers gewond. Het Israëlische leger zegt dat er 15 aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon waren. De militante beweging zou bij die aanvallen voor het eerst ook antitankraketten hebben gebruikt. Zes Nederlanders hebben afgelopen dag de Gazastrook verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze via de grens van de RAFA aangekomen zijn in Egypte. Daar worden ze in Cairo opgevangen door de Nederlandse ambassade en voorbereid op de reis naar Nederland. Het is de tweede keer dat een groep Nederlanders de Gazastrook kon verlaten. Het weer, vannacht bewolkt met soms regen. In het noorden ook kans op mist. Het is 1 tot 6 graden. Komende dag veel regen en wind. In de middag wordt het droog met af en toe zon. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. All the best he'll could show us Yeah, Top, top, unless you fly, there's a here a proven ground, ain't nowhere to go, if you hang around, everybody wants to sell what's already been sold. everybody wants to tell what's already been told, what's so the use of money if you ain't gonna break the mold? At the center of the fire There is gold All that gets And gold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 Member of the New Power Generation. Welcome to the Dive het ritme van zandvolt op 106.9.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 Dat iedereen daar laat. Ik heb getwijfeld over België, want dat taaltje is zo zaad. Stond zelfs in du.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 some b Vaker man, Om alles wat ik niet weet en voor niets had ik een oplossing behalve we dan bereid, niet daar het me in te zeer, maar wat weet ik er nou van, soms daar.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 Close the door